Er staan files op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Bodegraven, 2 kilometer door werkzaamheden. En daardoor loopt het ook vast op de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven voor de A12 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Muziek uit 1985 alweer. Dat allemaal op de Zandvoorts Radio. Welkom bij u 2 van Zandvoort op zaterdag. Je de co-west. En we close our eyes. Voor Zandvoort en de regio. En inderdaad de tweede uur van dit programma. Waarin we beginnen met de voetbalwedstrijd van vandaag. De o zo belangrijke wedstrijd voor SV Zandvoorts. Ze spelen vandaag tegen Karstukum. En daar is Joop van Eerst ter plek. Joop. Ja, we stonden voor, maar we staan nu gelijk erop. Eh, oh. Nee, hè? Toen jullie naar het wereldnieuws luisterden op CFM. Toen was er een hele mooie aanval van Kastrikum uh, De bal werd vanaf links prachtig mooi voorgezet in de loop Kon de centrumspits van Kastrikum Kon die bal achter de vet uh, schieten En daar was helemaal niks mis mee, het was een goede goal En Sanford, het staat behoorlijk onder druk Komt slechts is eruit, nu dan wel het geval in ieder geval krijgt Dürger naar Max Aderberg. Aardewerk, Aardewerk. krijgt die bal voor naar Hoppen Hop, die legt leg hem breit licht en breid, maar dat was Billy Viss net even te laat en die bal wordt door een Castercum-speler op de zijlijn gewerkt en dat is ja, zeg maar een metertje of drie, vier van de cornervlag aan de kant van Castercum en wie gaat dat doen? even kijken Ronald Kalis, die gaat gooien daar Kalis, ja, ja naar wie? er is geen beweging Komt die bal van moet ik zien zien naar wie het is, naar Kas uh, de Vries, Kas de Vries, oh er wow. wordt de bal van de lijn gehaald, er wordt gewoon de bal van de lijn gehaald, dat is een heleboel schot, ik denk dat het van Max Aardewerk was, ik weet het niet helemaal zeker, We gaan aan de andere kant van het veld, in ieder geval nog steeds zandvoort, Kas de Vries naar uh, Calus. Max, oh, gaat eruit, is er gaat raar over de lat heen. Dat is ontzettend jammer, dat was een mooie avond van Svobod. Dat kwam er goed uit. En dan in eerste instantie dat die bal van die klein afgaat. En het tweede instantie was de Aardeberg. Zit ik daar nou misschien 10 centimeter over de lat heen. Goed. En dat betekent nu dat de keeper van Kassikum de bal weer in het spel kan gaan brengen. Gaat dat gebeuren inderdaad. Ja, voor uh, het publiek moet ik wel even zeggen: Kassikum heeft uh, heel veel mensen meegenomen. Kan natuurlijk ook kampioen worden en dat is uiteraard een feestje waard. En dan gaat Bas, Bas Lenders, gaat helemaal de mist in. Maar gelukkig is hij nog te kopen, die kan die bal wegwerken. Lemmels ging helemaal de mist in. Die verkeek zich op die bal en schot er uh, onderdoor. Waardoor de spits van uh, Kastikum uh, eigenlijk een beetje verbuivereerd was. En toen kon Koper gelukkig ingrijpen. En die transporteert de bal over de zijlijn ter hoogte van de, van de dugout van uh, SV Zaltvoort. Kastikum mag gaan gooien. Duurt even, alles staat vast. Ja, gaat die bal komen eindelijk. Lemmels, pakt hem af. maar goed. Transporteert hem naar Timon de Reus, de ga ze hem ook de Reus is wel heel snel. Ja, dat is hij zeker. En ga kijken of die laatste man ook de land voorbij kan. En gelegd een Breed. Ja, maar dat was achter Kastjevries dat hij in Breed legde. En dat betekent dat Kastikum nu uh, de, de bal bezit heeft... ...en wordt maar naar de andere kant getransporteerd. Kastekum. Op de helft van Zandvoort. En daar is Koper weer. Koper die weer in Deer werkt. Dat doet hij al met wedstrijden achter elkaar. Er wordt dan een maar niet gefloten van buiten het spel. Zelfs nog steeds een bal bezit. Daar is een overtreding volgens mij, maar de reus mag doorgaan. Het wordt nu een en die, die gaat die bal over de zijlijn. Kastenkamp mag, uh, nee, Sandvoort mag uh, gaan gooien. En de Vries die gaat dat doen. Aan de uh, linkerkant van de Sandvoortse veld. Na de reus. Die die bal. Die wordt geduwd. De vrije schop uh, voor Sandvoort. Ter hoogte van de 6 meter gebied, maar dan bijna aan de zijlijn. Mag Sandvoort de vrije schop nemen. Max Aardewerk gaat dat uh, doen. Aardewerk die uh, uh, ook een hele belangrijke rol speelt op het middenveld, Die moet eigenlijk het spel de, de, de, de, de, de spelen. Moet proberen De voorwaarts aan het werk te zitten en dat doet hij ook over het algemeen erg goed. Gaat hij wel komen? In Hoog. Uh, helemaal Hoog. Helemaal overwacht. er niemand bij komen. Goed, we hebben gespeeld. 35 minuten. We zitten in de 76e laat ik het zo zeggen in ieder geval. Sommers van Vers 1-1 in de wedstrijd van Zandvoort tegen Kastelke. En straks komen we bij jouw van terug voor het slot van de eerste helft. Albert-Jan, wat gaan we in het eh, tweede uur allemaal doen voor de rest? Ja, uiteraard de evenementenagenda natuurlijk. Uh, we gaan ook schakelen met uh, het circuitpark Zandvoort. Want daar wordt dit weekend, en dat is gisteren al begonnen, de ADAC Masters verreden. En daar is voor ons uh, aanwezig onze uh, race reporter Willem van Densen. En we gaan, ik ben erg benieuwd, uh, want het schijnen hele mooie klasses te zijn uh, dit weekend op het circuitpark. En je horen ze hier zelfs, hè? Ja, mooi, hè? Maar daar kunnen zij niks aan doen. Dat komt door de windrichting. Dat legde bij onze weerman Lex van der Hoorn mij net uit. Eh, dus genoeg reden om te blijven luisteren. En we vervolgen natuurlijk SV Zandvoort op de voet. Dat allemaal in het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En voor de luisteraars die willen weten wat Zandvoort 4 vandaag gedaan heeft tegen de brug. Ze hebben met 8-0 verloren. Maar de, de brug is wel kampioen. Oh. Quei momenti fra in i vicoli Va a capire la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 Dat was de Jume League en Human. We gaan over voor het slot van de eerste helft naar Joop van es. Joop! Ja, ja we wonen tussen in de 44e vier, minuut spelen. En Sandfoort uh, het absoluut niet slecht doet. Hij heeft uh, zelfs nog een paar kansjes gekregen. Er is wat meer druk op het doel van uh, Kastikum. En nu gaat Sandfoort zitten. Kastenfries. Het is wel een mooie Oh Ook op. nee, daar kan iemand op boven. Die was te scherp. Hij had geprobeerd om Timo de ruis te, te, te bedienen, maar dat lukte net niet. En de keeper van Kastikum kan die bal erin gaan. Dat heeft hij ondertussen gedaan. Ja, het spel is nu voor z'n op de linkerkant van het stelte, die bal. Daar is een, de, de linkerspits van Kastikum die komt op zijn hand, wordt niet gefloten. Maar Sleumers heeft het zwaar. En dan gaat Bodefait, ja prachtig, katachtige beweging en pak die bal helemaal kleum vast. Voordat de, rechterspits, eh, sorry, de linkerspits van Kastikum er eh, gevaarlijk kan worden. De zet nog steeds een bal, er zit daar. Gaat er nu de uh, oude slechte bal heen. De, oude ligt er, de zandvoortspeler ligt er uh, op de grond, dat zie ik nu pas. De, dat uh, is even kijken, het team de reus, denk ik. En uh, Boy de pas uh, transporteert die bal dus over de zijlijn. En uh, er kan er nu verzorging gebeuren door verzorger van Man, uh, Ik kan niet zien hier vandaan, wat er nou precies is. is er een knie, ja, dan gaat de spons met het heilige water, het wonderwater, gaat op de knie en uh, het wordt een beetje daar uh, in, in beweging gebracht naar het kniegevricht een beetje overstrekken, een beetje terugduwen en daar zijn ze op dit moment mee bezig soms heeft het met name in die uh... In het laatste gedeelte van die eerste zelfs de zeg ik al niet echt slecht gedaan. Er was, uh, de, de vet had heel weinig te doen tot dat het net dan die bal die hij prachtig mooi pakte. En ondertussen is uh, de reus opgelapt. En dan hij wel eens maar een klein beetje te hinken pinken. Maar hij is in ieder geval weer opgestaan en loopt erin stelt en het spel kan weer beginnen. Door middel van een uh, inwerp uh, van uh, de klassieke Die gooit hem terug naar uiteraard heel sportief. Daar wordt boy de set. En die mag het spel weer gaan hervatten. De zet. Er gaat een rondebal, ja dan gaat hij schieten. Ja natuurlijk, dan gaat hij nu richting Ivo Hopper. Hopper erbij komen, goed opgevangen Hopper. En Kastik Vries daar Kast Fries aan, aan de linkerkant. De Vries kan in ieder geval die bal aannemen. Gaat nu naar uh, Max Aardenwerk. Aardewerk ook, steeds aan de linkerkant. Wordt ingespeeld. Kopen, kopen, kopen direct naar de Vries. De Vries geeft die bal voor. Is hij uit voor? Ja, dat is de Dus Ivo Hopper, want die kan er niet goed aankomen. En dat betekent dat Kastrik hem nu weer uh, uit de veneniging kan komen. Kan daarom helemaal die bal. En die, die linkerspitsjes, echt heel erg snel. En er zit dus net op tijd bij om die bal helemaal uh, richting het circuit te trappen. En uh, het speelt dus ligt nog heel even stil om die bal weer op te gaan halen. Er staat gelukkig iemand achter het hek en die gooit hem niet terug. En uh, Roberto Molina, een zandpoorter die met Kastrika speelt dit jaar voor het eerst, die gaat die bal innemen, uh, zeg maar op drie kwart van het veld, maar dan de kant van Zandvoort op. En het is ondertussen gedaan. Kastrika aan de bal, Dat speelt hem terug. Dat is het signaal van de eerste helft van een, een schrijf, Dat die niet echt moeilijk heeft. Twee gele kaarten voor Zandvoort, niet meer dan terecht. Eentje voor babbelen en eentje voor een vrij grove overtreding. Maar vooral staat er nog steeds 1-1 hier in de wedstrijd van Zandvoort tegen Kastie. En straks de tweede helft met Joop Van Es. is weer meer muziek bij Zandvoort op zaterdag. Hier is Elvis Costello. I'm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 Zandvoortse Radio met tot aan 5 uur vanmiddag Zandvoort op zaterdag. En daarin uiteraard vandaag ook Autosportnieuws CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, we hebben de raceauto's al gehoord van het uh, circuitpark Zandvoort af. Dit weekend de ADAC GT Masters En daarvoor is uh, voor ons ter plekke Willem van deze. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag Rob, Luisters, Albert Jan. A nie verwacht hoor, dat jullie kick hebben. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Park Zandvoort, uh, dit weekend een tijd van uh, de ADHC uh, GT Masters. Ja, GT Masters, uh, dat staat voor een Duitse uh, klasse met GT3 auto's. Ja, en het is daverend uh, geweld. We uh. zien daar ja, de mooiste auto's in rondrijden: We Mercedes, uh, SLS, uh, z 4 Porsches, McLaren, Lamborghini. En ook niet te vergeten, dat zijn de auto's. gaan we het even over namen hebben. Dat zijn ook die tenminste die we daarin zien rijden. Ik wil maar een paar voorbeelden. Heinz Hout nou, wie kent hem niet. Christian Abt, oud btm rijder Zo zijn er nog wel meer bekende namen die daar aan meedoen. Inmiddels hebben we daar de eerste race van gehad. Er zijn zo'n 40 auto's die gestart. Er zijn ook auto's met volledige fabrieksteun, onder andere de Mercedes en van die teams die flink gesteund worden door het gebied. Maar uh, verrassend was het dan toch dat een uh, Nederlands team, en dat is de Ten Boer, met uh, Sidim Knap en uh, Jeroen Den Boer, die rijden met een uh, BMW Z4. Ja, die uh, lieten al die Duitsers uh, mooi, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, naar hun achterste kijken. Want die trainen mooi naar de Paul precies. Uh, ja, de race uh, is een race over een uur dan, uh, met de twee rijders, uh, die wisselen tussen 25 en 35 minuten, moeten er een pitstop gemaakt worden, rijders wisselen. Nou, de reis uh, was een uh, heel uh, mooie en spannende reis. Uh, uiteindelijk waren uh, toch uh, de Duitsers uh, die dan wonnen. Laten we het daar nog maar op houden. Ja, en hun krom. En, uh, het was op uh, de hadden wij hier het Duitse volkslied zoiets, maar dat wordt uh, heel wat anders. Uh, Den Boer en uh, Simon Knappen eindigden uh, als tweede met de uh, BMW Z4. En een hele mooie derde plaats was eigenlijk uh, voor Jeroen Blekem, die uh, ja, eenmalig instapt hier in deze was, uh, samen met zijn uh, teamgenoot uh, Ragginger. Uh, ja, die rijdt in een Porsche, Porsche eigenlijk uh, de minste auto in het geheel, maar Jeroen is zich toch uh, ja, een derde plek uh, te proberen en uh, ja, op een gegeven moment was het, uh, we kennen de Tron trein uit uh, Formule 1, het uh, was uh, de bleekomale trein, maar er was geen hond meer uh, die er langs uh, kwam en Jeroen is toch uh, een mooie uh, derde plaats uh, te proberen. Zover de Ah, B, zei Mars, dus in het uh, bijprogramma hebben we ook thuis uh, Formule 3, thuis, 3. Ja, daar doet een uh, zandvoort er aan mee, Dennis uh, van der Waard. Hier uh, zijn de bootmarkten in de uh, familie. 3. Hij uh, voor de uh, eerste positie uh, voor de eerste race van vandaag. Maar ja, bij de start was hij iets te goed weg. Kreeg een drijfsel, uh, penalty. En ja, daarmee eigenlijk zijn racen uh, naar de Gallemise uh, geholpen. En ja, vanmiddag gaat hij naar de kansen. Ja, Na nou, de op uh, deed vanmorgen Bijske Fritser haar auto. Uh, dat was schrikken voor ons allemaal. Want uh, Bijske, uh, ja, het uh, teenager meisje, zou ik maar zeggen, van 17 jaar. Van de week, uh, week de vakantie gehouden in Zandvoort. Gisteren was de vrije training. Nou, toen had ze al pech. Ze kwam niet verder als een half rondje. Toen uh, gaf de benzinepomp het. Moest uh, vanmorgen de kwalificatie eigenlijk uh, ongetraind rijden. Uh, uh, ja, en ja, ook toen zat het weer tegen, want uh, richting ODS, daar komt toch met een hoge snelheid aan. En dan is het wel de bedoeling uh, dat je gaat remmen. Ja, als je remmen kan niet doen, ga je rechtdoor, bijt ik uh, vol en hard uh, daar de vangrail en de banden in. Ja, uh, iedereen was het even vanaf toe. Nou uiteindelijk uh, valt het meisje is wel naar het ziekenhuis gebracht. Uh, ze liet weten uh, niks gebroken te hebben. Ja ze kan zich amper uh, bewegen, want ja je krijgt ook zo de impact als je daar vol in vlakt. Moet een nachtje in het ziekenhuis blijven en de, al met al heeft een beetje gehoord. Uh, aan niet meer opgeweven. Dus een half rondje in de vrije training. Uh, ja, vier rondjes in de kwalitatie en een nachtje ziekenhuis voor Maar ze zullen zeker bovenop komen en die gaat zeker nog wat verder komen in de autosport verder en het zullen jullie ongeveilig gevoerd hebben en jullie niet alleen hebben hier ook de Dutch Supercar, nou, Dutch Supercar omdat het weekend is waar geen gelijsbeperkingen zijn, mag met open uit rijden en dat was morgen een goede werk en neem ik aan hier in Zandvoort. Ja, we waren vroeg wakker. Ja, kilo uur vlak was het. Ja, zeker. Nou, lekker hoor. Hé hey Willem, nog even een uh, vraagje van uh, dit weekend dus een uh, geweldige race spektakel op het circuitpark zover. Dat betekent ook dat er heel veel autosportfans uh, fans op afgekomen zijn. Nou, dat is gewoon tegen uh, natuurlijk. Dit, dit is een thuis uh, evenement. Ja, het wordt in Duitsland weliswaar uh, live uitgezonden. Maar ja, er zijn niet veel uh, Duitsers die hier naartoe komen. In Nederland is het niet echt uh, een bekend iets. Maar ja, ik uh, vind het een van de mooiste uh, evenementen van het jaar hier. Uh. Zeker als je kijkt naar die uh, GT Mars zelf met zo'n uh, 40 van die dikke auto's. Nou, en dat uh, gaat uh, gepaard met een briefgeweld. En uh, ja, het gewoon uh, de, de race van een uur, ja, we hebben wel eens een race van 20 minuten, dat je denkt uh, hoe lang duurt het nog? En uh, met deze race van een uur uh, hadden we van shit, het is afgelopen. Dus dat geeft maar aan uh, hoe spectaculair het is en uh, was. En uh, morgen gaan ze we je wederom in herhaling uh, met wederom een race. Oké. Okay. Nou, bedankt voor deze update, uh, uh, Willem. Hartstikke mooi. Een geweldig spektakel op het circuitpark en uh, we horen straks meer van je ja, tot straks oké, okay. dat was Willem van deze live vanaf het uh, circuitpark Salvoort we houden dit raceweekend uiteraard voor je in de gaten op de Salvoortse radio dat betekent ook dat zo dadelijk de evenementagenda komt na dit plaatje van Murray Heads hier is One Night in Bangkok show. above the waistline sunshine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 Albertje en ik hebben vandaag een beetje last met kijken, Dus vandaar dat hij wat later komt. De evenementen gaan normaal om half vier, maar nu op dit moment dus. Zie FM voor Zandvoort en de regio. Albert oh, wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen voor mooie evenementen? Nou, laten we eens allereerst alle even beginnen met uh, vandaag, want Nederland viert natuurlijk vandaag uh, bevrijdingsdag. Door het hele land zijn er veel activiteiten om te vieren, dat 67 jaar geleden voor Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Zoals ieder jaar wordt bevrijdingsdag afgesloten in Amsterdam met het 5 mei concert op de Amstel. Bij dit licht klassieke concert zijn, koning, zijn koningin Beatrix en politici uiteraard aanwezig. Onder andere Sabrina Stark en Guus Meeuwens treden erop. Ze worden begeleid. Leid door het Noord-Nederlands Orkest. Vanavond wellicht op televisie te zien, te volgen. En natuurlijk ja, Bevrijdingspop in Haarlem. Dat is vandaag allemaal aan de gang. Want ook dit jaar heeft het Bevrijdingspop Haarlem. Een spetterend programma met grote namen als De Jeugd van Tegenwoordig. Spinvis, Echo en de Bunnyman. Ben Howard en de ambassadeur van de Vrijheid 2012. Ambassadeurs moet ik zeggen. Nick en Simon, Kit Creole en de Coconuts. Bekend van de grote hits uit de jaren 80. Sluiten dit jaar het festival af. Een en ander is vanavond vanaf 9 uur uh, te volgen via RTV Noord-Holland. Holland. Dan gaan we naar Zandvoort. Uh, uiteraard, vanmorgen was er al een grote vossenjacht in het dorp. Uh, er liepen dus van alle, allerlei uh, verklede mensen uh, door het dorp. En de kinderen moesten op zoek naar de vos. Nou, die zit hier, hè? Ja, nou, die zit hier. Die hebben me niet gewonnen hoor. Nee, hè? Goed. Gaan we naar morgen 6 mei? Jazz in Zandvoort, David Lucax. Gebouwde krocht, Grote Krocht 41. Begint om half drie. De prijs is 15 euro. Klarinettist en saxofonist van ongekende klasse die ook internationaal opereert. En dat is uh, echt een uh, concert wat ik u kan aanraden. Morgenmiddag, half drie, jazz in Zandvoort, David Lucax. En dat is 15 euro's. Morgen ook, en dat kost niks, dat is het optreden van Jazzup, muziekpaviljoen. Raadhuisplein van 1 tot 4 uur. Dit vijfmans uh, jump jazzprogramma programma heeft in sporen ruimschoots verdiend in de meest uiteenlopende muziekstijlen. Van rock tot ska, van punk tot hotclub de France en van dance tot jazzcore. Spitterende saxofoon solo's soms gevoelig en soms complete jazzgekte, maar in ieder geval altijd aanstekelijk en met een gezonde dosis humor. Dus morgenmiddag een gezellig winkelen in Zandvoort en van 1 tot 4 kunt u genieten van een optreden van Jazzup in het muziekpaviljoen. Dan gaan we ook 6 mei beachhouse strand, uh, dat is bij Meijer aan Zee, strandafgang, de Forvage nummer 16 en dat begint om 5 uur dat kost 15 uur is. en DJ Tommy, toeko barbecue voor 15 euro per persoon vooraf, reserveren, gewenst entree is gratis ook op het strand en dan bij de spot dat begint vanaf 12 uur, mag je gratis diverse watersporten uitproberen boek je op, je, op de open dag een les, voor later dan ontvang je 10% korting maken we een bruggetje en dan zijn ...zijn we, uh, we zijn op vrijdag 11 mei aangeland. Dan is er weer Zing mee met Gree in de Oomstee. Dat is Café Oomstee, Zeestraat 32. En dat begint om half negen. Vrijdag 11 mei, Gree in de Oomstee weer. Lekker mee, zingnummers en uh, gezelligheid alom. Advies, kom op tijd, want het is een kleine, toch gezellige café. Dan hebben we ook op vrij, vrijdag 11 mei de pubquiz quiz weer. Inmiddels wel bekend onder de gangers. En het is een café Koper Kerkplein nummer 6. En het begint om 9 uur en 2,50 euro Kost het om mee te doen? Dan op zaterdag 12 mei, Europa Kijkdag. Nationale Park, zuid kennemerland en de Amsterdamse Waterlijn in Duiden. Gratis bezichtiging van de toekomstige Natuurbrug en de Noordwest Natuurkern. Komen we volgende week uiteraard op terug. Dan zaterdag 12 mei, disco at the beach. Bij paal 68, en dat is paal 69, daar is de locatie. Begin om 6 uur. Zaterdag 12 mei, vanaf 6 uur, 70-80-jarige disco. Moet jij, moet jij optreden? Uh, nee, nee, oh, nee, nee. Maar nee. ik ga er wel heen, natuurlijk. Jij gaat er wel heen. Oké. Okay. Uh, toegang is gratis en er is een speciaal menu waar mensen vooraf voor kunnen reserveren. Dan tot slot, nee tot één na slot zaterdag 12 mei is het natuurlijk ook de hoge hakken race wederom en dat speelt zich af in de kerkstraat en dat begint allemaal om 3 uur. De prijs is 2 euro. Een heuze race op, heuze, op hoge hakken, wie kan er het snelste kerkstraat afrennen op hakken met een minimumlengte van 7 centimeter. De gelukkige winnaar en winnares ontvangen beide een tegoedbon van 300 euro, welke vrij te besteden is bij de deelnemende winkels en Tevens zullen er deze dag attenties te ontvangen zijn in de vorm van waardebonnen en diverse aanbiedingen. Dan gaan we naar zondag 13 mei. Is een optreden van Hot Club De Frank in het muziekpaviljoen wederom Raadhuisplein. En van 1 uur tot 4 uur Gypsy Jazz, Klesmeer muziek waarbij de band Franstalige nummers laat horen. En natuurlijk zondag 13 mei Zandvoort Alive bij Mango's Beach Party in Brussel's aan zee. Dat is Boulevard Bernard 14 en 15. Het begint allemaal om 4 uur en het duurt. Tot half twaalf. Nou, de is, Misschien wat voor, uh, voor onze Marie. Ja, die dat heeft gisteren gehoeven. Dus... Ja. <laughs> Marie. Je, je en weet ze is. is er volgende week weer. Hè? En ze is er volgende week weer natuurlijk. Uh, ja, je had het over Kid Creole en de coconuts. En de jaren tachtig muziek. Nou, daar gaan we even draaien dan. Op deze zaterdagmiddag bij Sierven. Hier is Annie, I'm Not Your Daddy. na de lange evenementagenda van vandaag hoorde je de lekkere muziek uit de jaren 80. Inderdaad. We hebben feestjes met muziek uit de jaren 80, De vrijdag met de jaren 80. Wat willen we nog meer? Kit Creole en de coconut's hoorde je op de Zandvoortse radio. Met Annie, I'm not your daddy. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Ja, binnenkort kan je live meekijken op de webcam van de CFM Sanford. En dan zie je ook een fanhouse hier aan het Gasthuisplein. Om alvast een beetje in de sfeertje te komen draaien inderdaad de funhouse. Ditmaal in de uitvoering van Pink. En daarmee werd het alweer bijna 10 minuten voor vier uur. Voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Sanford tegen Kastekum gaan we weer over naar Jan Fres. Ja, waar we ondertussen spelen, dan moet ik even kijken. Want ik denk dat we wordt van Sandford, dat functioneert niet goed. Ik denk zo in de 59e minuut. En uh, het is, ja, het gaat uh, golf om de en weer. De ene keer is uh, Sandford in de aanval. En de andere keer dan uh, gaat Kastek weer richting uh, het doel van Boyd En uh, ja, er is voor de rest nog niets gebeurd. Uh, nog geen spannende zaken in die tweede helft. Sandford uh, heeft ook nog niet gewisseld. Kastek ook nog niet volgens Dus het is nog steeds hetzelfde van de eerste helft. En daar, uh, daar gaan we nu mee verder, Zandvoort nog gaan gooien, Billy Visser. die speelt nu op de rechterkant, want Bas Lemmens die was te traag voor de spits van, uh, van Kastikum. Dus Billy Visser speelt nu op de rechterkant en die gooide in, maar die gooide niet goed in. En toch, is die, nee, toch Kastikum die die bal weer heeft, en wordt helemaal naar de zijkant gespeeld. Helemaal naar de andere kant, daar is voor Zalvo gezien naar de linkerkant. De bal wordt uh, voorgezet door uh, Kastikum speler. Daar gaat hij eindje helemaal vrij, maar die kan hier niet bijkomen. Oh, wat een geluk voor Zandvoort, want ik kan hij hem op zijn bollen. ...blonde lokken krijgen, dan is Hank die wellicht van de Boyd-de-Vet nooit meer bijgekund... ...maar dit was hij's kastikum. Kastikum dat dus nu de druk heeft, heeft, het doel van Zandvoort... ...en wordt nu het niet te de plaats gegeven. Zandvoort heeft het... Uh, de, de verdediging van Zandvoort is... Um, in, ...in mijn ogen niet echt goed. Het is wel eens beter geweest, maar toch is het Zandvoort, nu, dus die wordt reus naar Billy binnenkissie, Billy binnenkissie, die kan met snelheid gebruik maken. en die heeft een, heel, oh, een hele slechte paas, achtholpe, toch een fappen nog Hoppe, hoppe die gaat uh, lopen peggelen, die gaat uh, proberen, een situatie erin te gaan Probeer een uh, sleutel te geven op, teamen de huis, dat is weg Schrediging van de Kastikum, kan die bal, weer wegspelen, en Kastikum gaat uh, daar het spel overgeven Op de helft van Zandvoort uh, is het nu een duur duel tussen uh, Michael Kuil en de speler van Kastikum Dat wordt door uh, Kuil verloren, want uh, Kastikum heeft, is nog steeds in bal bezit nu op de rand van de 16 meter gebied goed verdedigd door de Lemmens Lemmens die nu dus op die op die linkerkant staat. En daarom wat makkelijk heeft, maar ook niet echt, echt heel simpel. Uh, nog steeds zonder de bal bezit. Uh, Peter Koper. Koper. Na een, een hele verre paas. Na Chris Dulger. Kan het Dulger erbij komen? Ja, dat kan niet. Maar ben je er ook iets mee? Inderdaad, een balbezit bezit van dulge. Die probeert daar iemand te passeren. Dat lukt hem niet. En is u die bal kwijt? Nee, toch. Max Aardenberg probeert daar dan alsnog de Dulger te bereiken. Dat lukt niet. En ook Hoppen kan er niet bij komen. Hoppen die het uh, die, uh, heel zwaar heeft, heel moeilijk heeft. Net een hele grote kans heeft gehad als hij in één keer die bal had aangeraakt. Dat hij zomaar misschien ook tot Toeput gepromoveerd te kunnen zijn. Maar het is niet anders dan steeds 1-1. Zandig nog gooien. Dan gaat Billy Visser op de hoogte van de dubbele pas op. De vissen naar. Even kijken, Aardelijk. Aardelijk dus naar Vissen. Vissen naar de Reus. De Reus. Doorkoppen. Door hoppen gaan er niet bij komen. Kastikken kan uitverdedigen. Maar het is uh, Patrick Over. Die, die gaat daar koppen. Dat doet hij goed. Naar uh, Michael Kuil. Naar uh, De Slechte paas daar. En uh, Kastikken neemt het over. Op de middenlijn. Uh, is het nog steeds? Kastikken. Nee, Bas ik kan hem wegkoppen. Lemans naar. KUIL. Uh, KUIL. Probeert de mannen misschien KUIL, is heel snel, dat weten we. KUIL loopt gewoon zijn man uit op dit moment. En probeert daar een diepe paas te geven van die man. Mannen... Nee, dit maar die kan er niet bij komen. Kipper van uh, Kastikum kan de bal wegspelen. We spelen nu in de 62e minuut. De stand is nog steeds 1-1 in de wedstrijd. SAM voor tegen Kastikum.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 De euro-breakdown van dit moment, worden so een monsters en men en dirty paws. Nog even een kort berichtje, zo vlak voor 4 uh, uur. Ja, en het is echt wel even iets wat, uh, wat uh, ja, hoort bij 4 en 5 mei. Want er is een bloemstuk gelegd uh, voor Hannie Schaft. En Dat waren leerlingen van de Hannie Schaftschool, hebben traditiegetrouw een bezoek gebracht aan de Erebegraafplaats en Fusiaardenplaats in Overveen. De kinderen hebben een, uh, vorige week, en dan is die week voor vorige week, bij het graf van verzetstrijden Hanni Schaft een bloemstuk gelegd en een minuut stilte gehouden. En in voorbereiding op het bezoek waren de kinderen al, kinderen al enige tijd op school met Lessen en activiteiten bezig over de Tweede Wereldoorlog in Zandvoort en in het bijzonder over Hannie Schaft zelf. De kinderen hadden prachtige gedichten gemaakt en deze op de begraafplaats en bij de plaats voorgedragen. De kinderen vonden het een mooi en zeker indrukwekkend bezoek dat ze niet snel zullen vergeten. Nou, waarvan hulde? Oké, okay, zometeen het derde uur alweer van dit programma en weinig uur twee met Adele.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 We gaan naar Jotres, Jop! Ja, een doelpunt voor Kastukum. En die heeft bijna een goed doelpunt voor Kastukum. Een vrije schop, de hoogte van de 16 meter lijn. Net uh, afgelegd uh, naar aan de speel. Die schiet in en wat van een been van de, een van de verdedigers van Zandvoort. Verrichting veranderd. de vet, heeft, heeft geen, geen vakantie. 1-2 in het voordeel van de toekomstige kampioen. Tot even if zover het ritme van zie via de kabel op 104.5.